Het is niet een hele drukke ochtendspits. Ik noem de files in de Randstad van 3 kilometer en langer. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 1, Brugge 3 kilometer. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude Rijndijk 5 kilometer. En richting Den Haag 4. Op de A8 Zaandam Amsterdam voor het Komplein 5 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen tussen de knoop met de Rottepolderplein en Raasdorp 4 kilometer. De A12 Arnhem Utrecht tussen Maarsbergen en Driebergen 4 de A27 Breda-Utrecht Bij Lexmond 3 kilometer En bij Houten nog eens 3 Vanuit Almere naar Utrecht staat bij Utrecht-Noord 3 kilometer Op de A28 Zwolle-Amersfoort Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden 5 kilometer Tot zover de verkeer In Circus Zandvoort Ben jij de artiest Toets je snelheid, slimheid En behendigheid op de nieuwste spelletjes En kermisattracties in Familyland Leef je le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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee. Zandvoort. En de zomerhits. z Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Zandvoort op ZFM. Zaterdag 17 september rond de klok van 10. Dus dat moet wel goede morgens antwoord zijn binnen zonder, Een zeer goede morgens antwoord. Een zeer goede luisteraars. Fijn dat u heeft afgestemd op ons, naar ons luistert. Uh, wij zenden hier uit zoals gewoonlijk van, uh, uit het uh, heel gezellige Hotel Hoogland vanuit de bar. Waar uh, Yvonne Roosendaal niet alleen de redactie voor dit programma doet. Mm. Maar uh, ook met gulle hand... Koffie schenkt. Ja, ze hebben net binnen ingeschonken, dus we gaan er uh, eerst even over praten wat we gaan doen. Dan gaan we een ja, ja. muziekje draaien en koffie drinken. Ja, ja, ja, en dan beginnen ja. we met het eerste ja, onderwerp: ja. Regie en techniek. Royal. Royal, Royal. De man. <laughs> en uh, nou ja, zoals u al heeft gehoord, uh, presentatie ben Zonderveld En En Grebber. Uh, wat gaan wij doen? We gaan uh, om tien over tien praten met Gloria Kouwenberg en Sophie. Ja, dat... Sophie was die gaan nou aan zitten, dus over de APV. Over het hondenbeleid. Uh, gaan we zo even praten. Dan gaan wij met de meest creatieve ondernemer van Zandvoort praten. Schijnlijk nog. We gaan niet vertellen wie het is. Hij komt hier vanzelf. <laughs> um, dan is er ook nog om 10.40. uur veertig mobiliteitsdag door ook Zandvoort ook Zandvoort pluspunt noem maar op dat is racen met uh, reizen met rolstoelen en racen met uh, scootmobielen ja, geweldig, daar, daar heb een... jij ook wat mee te maken daar heb ik iets wat mee te maken ja. Ja. Um, dan gaan we over het uur heen boodschappen, nieuws en dan gaan we over de watertoren praten, een ja. eikel onderwerp wat al uh, jaren loopt en we gaan praten met Michel Demmers, gemeente Belangen-Zandvoort. Willem Paap, Sociaal-Zandvoort. Zij hebben een, uh, een aantal vragen gesteld over het hergebruik. En dan is het feest. Het feest is nu begonnen. Want om 10 ja. uur opent burgemeester Niekmeijer Meijer het Akkoordfestival Groots... In de... In de In de post -kerk? Kerk. Ja, Om tien uur begint dat en dat gaat door tot half elf vanavond ongeveer. Oh, ja, ja, ja, ja. Mario van der Linden, een van de organisaties komt ons vertellen hoe en wat en hoe het allemaal ja, gaat het uitkomen. Dus er zijn haar... allerlei verrassingen ook nog. Uh, ja, er is een mystery guest, er is van ja, alles. Ja. Ja, okay. Nou, dat gaan we allemaal horen. Maar eerst even naar Wees de, even naar de luisteren. De trio Rozenberg met Tico Tico. Dat is een... weer een heel vrouwelijk muziekje. Weer, de muziekkeuze is deze keer weer van de heer Zeg, Ben, jij bent de kinoloog onder ons. <laughs> Wil jij de aftrap doen? Nou, uh, ik weet wat van honden, omdat ik zelf een hond heb gehad. En ik zie Gloria heel vaak voorbij komen met hondjes. En onder tafel liggen ook twee hondjes. één van Sophie en een van uh, Gloria. Uh, welkom. Dank jullie wel. We Dank gaan je. het even hebben over uh, de algemene plaatselijke vorming, APV over het hondenbeleid. Er zijn uh, twee bijeenkomsten geweest in, uh, in het LDC. Ik heb de eerste mogen bijwonen. Um, er zaten twee partijen. Er was een hele sterke tafel met voorstanders, honden op strand. En er zaten een heleboel mensen losjes in de zaal, niet gegroepeerd. Um, die waren er tegen, laat zo zeggen. Nou, ik wou het wel even terugbrengen. Ja? Ja, ik vond het eigenlijk... Hard... De eerste hebben we het over. Ja, we hebben het eigenlijk over allebei. Ik vond het ontzettend leuk om te zien dat we eigenlijk... Wij hebben ook bedacht toen we erheen gingen. We hebben voor- en tegenstanders. En eigenlijk uh, werden het meedenkers. Het waren helemaal geen voor- en tegenstanders. Het waren allemaal mensen die daar stonden... die meedachten... Hoe krijgen we Zandvoort schoon? Ja, en die poep die is makkelijk te zien. Um, ja, dat klopt. Dus, ja, ja. precies. Want ik was, we hebben de strandpachters geïnterviewd... aan de hand van een vragenformulier. We zijn nog niet helemaal klaar. We hebben afgesproken dat ze een overzicht krijgen van alle resultaten... En en wat was mijn verrassing? Dat een strandpachter mij vertelde... Ja, wij zitten wel erg dicht bij Centerparks. En u wil niet weten hoeveel vieze luiers ik onder de bedjes vandaan haal als de mensen vertrokken zijn. Dus je hoort ook hele lelijke andere verhalen. En eh, honden die pissen tegen bedjes, tegen je spullen, tegen je stoelen. Allemaal tot je Dat dienst. gebeurt ook. Ja, nou goed. Maar dan moet je die eigenaar op aankijken. En het punt is, laten we wel zijn... Uh, het ligt allemaal aan schoonhouden. Als ik, s'avonds in het weekend, ik wil niet overdrijven, niet twintig piemeltjes achter in mijn tuin zie je aan het stationsplein. Ja, ik kleem er niet voor uit, dus ze blijven zo klein. Maar... <laughs> nou, er werd net een opmerking gemaakt <laughs> over dit soort dingen. Maar uh, ik ben het met je eens. Zandvoort schoon is niet alleen hondenpoep, is ook vieze luier, is ook uh, beeldplassen. Er uh, zijn alle de peuken, en die peukenbakken naast de bankjes. Ook die nooit schoongemaakt worden, want inmiddels zijn ze anderhalve week niet leegemaakt. Er ligt uh, nu zelfs op Zuid een uh, oud televisietoestel op het strand en er staat een bankstel. Goed, die, die, die, die, dat niet is gemaakt, hè, want uh, ja. jullie dwalen een beetje af van waar het we het over zouden gaan hebben. We gingen het hebben over uh, honden op het strand. Um... Goed, we hadden dus meedenkers. Ja. Um, dat betekent uh, respect voor elkaar. Mensen die die hond niet om zich heen willen hebben, is helemaal helder. Een hond die uh, zich niet kan gedragen, is net zo onwelkom als mensen die zich niet kunnen gedragen. Is allemaal niet ter discussie. We hebben um, met uh, de ambtenaar van de gemeente een advies geformuleerd om de raad te helpen uh, het goed in de APV te krijgen. Nou, ik geef even, laten we zeggen, tekstinhoudelijk even een paar punten ter ja. meedenking aan een ieder, um, niet helemaal duidelijk is ons of het strand openbaar gebied is. Dat wil zeggen, wie is nou door de jaren heen degene die mag beslissen wat er op het strand mag. En waarom zeg ik dat? Er staat nu in de APV dat de honden, in het voorgestelde APV staat, dat honden na 19 uur en... Uh, tot 9 uur s morgens los mogen lopen op het strand. Dat in tegenstelling tot de oude APV, waar ze moesten zijn aangeleind. aangeleind ja. Nou, een aangeleinde hond aan het strand is. natuurlijk sowieso al doodongelukkig. Um, maar. Niet duidelijk is of nou BNW de bevoegdheid heeft om dat bijvoorbeeld twee maanden later weer te wijzigen. Of dat dan de hele raad daarbij betrokken moet worden omdat de definitie voor ons niet duidelijk is wat dat strand nou is. Wat is nou die, open, wat is nou die vrijheid? En dat hebben we becommentarieerd in een stuk. Dat hebben we toegestuurd aan de raadsleden. Dat is voor Wanneer alle... heb je dat gestuurd? 14 september. Oké. Okay. En dat staat op de website van de gemeente Zandvoort. Als de mensen kijken naar de algemene plaatselijke verordening, kunnen ze dat natuurlijk vinden. En ik zou iedereen willen oproepen om het door te lezen, om te kijken van, go, wat wil je er nog mee? Je praat over het APV. En nou heb ik gisteren naar het ontwerp APV gekeken. En er staat letterlijk in, het is de eigenaar of houd van een hond verboden in het tijdvak van 15 april tot 1 oktober, tussen 9 uur en 1900, met de hond op het gehele strand te bereiden. Precies. Dat zegt dus dat je er niet op mag. Precies. Maar dan komt de volgende. Uh, daarom zijn we langs het strandpachters geweest. Mm -hmm. Want die strandpachter heeft zijn strand gepacht. En het zou betekenen als dit bewaarheid wordt. Hoe ver loopt dat dan? Mag die strandpachter zeggen: nou, u bent van mij met van harte welkom? Nee, want er staat in de APV algemene plaatsvervulling dat het niet mag. Het hangt er maar vanaf wie de zeggenschap heeft op dat paviljoenstuk. Als ik in mijn restaurant een hond toesta. Jij wil zeggen: ik heb het gepacht en ik sta daartoe. Ja, Oké. Okay. en dat is niet duidelijk. Dat is ook niet. Nou, okay. dat is ook niet duidelijk. Dus er zijn een aantal dingen uh, in dat ontwerp. Er is nog één hele enge, uh, hele eng titeltje. Dat hebben we hier niet eens genoemd, maar dat mm. ga ik zo nog even noemen. Het punt is, wij zijn met z'n drieën. Uh, ...met een formulier langs alle strandpachters gegaan om ja. te kijken... ...wat wilt u, wat is uw keus? Nou, we hebben er nog twee nodig, dan komt er een overzicht... ...en we hebben iedereen geantameerd om vooral te zeggen wat hij ook werkelijk voelt. Dus zeg rustig, ik mat dat harengebeelden. Ja, Mocht goed. ook anoniem. Mocht ook, ja, anoniem, ja. Is daar al, uh, heb je daar al een beetje zicht op wat, wat daaruit komt? Nou, we hebben dat allemaal in de avonduren uh, gedaan mm -hmm. afgelopen week... Dus ongeveer... Ja, maar ik heb een deel van. gedaan en uh, Skilla heeft een deel gedaan en okay. Gloria heeft een deel gedaan. En we zijn nog niet bij elkaar gekomen ja, wat om te vergelijken. Deel? Uh, en, ja, heel wisselend. Er zijn strandpachters die zeggen van, als ik de hondjes niet zou toestaan, dan zou ik gewoon een heel groot deel van mijn inkomen verliezen. En, en die zijn eigenlijk uh, enthousiast, behoudens uiteraard de onopgevoede honden, maar dezelfde verhalen. Ja. En er zijn strandpachters die zeggen, ik vind honden prima, maar ze moeten allemaal aangeleind. Ja, daar verschillen we dan wel van mening. Ik geloof ook niet dat er heel veel discussie is over geen honden tussen negen uur s ochtends en zeven uur s avonds. Ook niet vanuit de Er is één strandpachter er één die ingevuld heeft. Ik zou er voorkeur afgeven dat de honden pas vanaf acht uur op het strand mogen. Want dan zijn werkelijk de meeste gasten weg. En ik ja. kan me daar iets okay. bij voorstellen. En ik moet eerlijk zeggen Laten... dat op de drukke stranddagen ga ik met mijn hond ook om zeven uur s'avonds het strand niet op. Want nee. het is gewoon aan relaxed. En waar we, en we hebben het voor gesprek al heel even over gehad. Waar we natuurlijk over praten is over die uh, aantal procenten die het niet doet. Ja. En we kunnen natuurlijk met z'n allen wel uh, die APV gaan, uh, gaan, gaan behandelen en bestrijden. Maar het gaat dus eigenlijk gewoon over zinigheid. En of het nou een is of hondenpoep, we zijn nu met die hondenpoep bezig. Hoe krijg je nou de rest van die hondenbezitters zo netjes dat ze hun honden gaan opvoeden of dat ze dat gaan opruimen? Nou, Waar ga, gaat het om? Natuurlijk. Ik ga opnieuw een voorbeeld noemen wat ik ook al bij de gemeente een paar keer heb benoemd. Ook bij de groen dienst heb benoemd. Um, ik ging uh, mijn auto halen uit het buitenland, hetgeen mij noodzaakt om met de trein naar het buitenland te gaan. Mm. Ik kom aan, ik, met naam en toenaam, op het station in Hamburg, mm. met twee honden. Uh, men ziet mij, er komt een ambtenaar naar mij toe en die zegt: Goh, goedendag mevrouw. Nou, verstaat u in Duits, kan het in het Engels? Ik zie, u heeft honden en Hamburg is heel hondvriendelijk. U bent van ganse harte welkom, Edoch, hey Mag ik u uitreiken? Het losloopgebied voor de honden. Enige zakjes, heel leuk. Namelijk ja. wit met een rode opdruk met een cartoon erop. En niet zo'n levensgevaarlijk rood kleurtje. O, um, en ik kreeg... Een hondvriendelijk zakje dus. Precies. Ja, nou eigenlijk, ja, die hond leest niet hè. maar um, Hij is ook nog kleurenblind overigens. Ook nog. Um, maar daarbij ook nog twee buskaartjes. Waarmee ik in ieder geval de eerste keer gratis kon zoeken naar die grote uitlaatplekken. Groot. Nou, dat was fantastisch. Ja, ja, ja, dat was ook fantastisch. Nou, als ik hier nu de kaart zie die wij hier krijgen... en de tekst in het Engels... dan schaam ik mij voor onze communicatoren in het dorp. Dat is heel simpel. <kwijnt> als ik nu aangesproken word door een Duits uh, stel... die in Noordwijk een hotel hebben... en die bij mij komen uithuilen... omdat ze meteen bij die ronde flat in de zuid... meteen bekeurd worden omdat hun hond niet aangeleid is op het strand... en een dag met regen. Geen mooie zonneschijn... Ja, maar zijn... dat, dat, dat hangt natuurlijk niet van regen of zon schijn af. Hè? Jawel, nou, eigenlijk nee. wel. Nou, ja. jawel. Kijk, ik denk... Want als het regent, mag ik hem dan wel loslaten. Nou, het is dat, is niet leggen, nee. is dat is niet vast te leggen. Maar uiteindelijk is dat natuurlijk het... wel waar het over gaat. Dat ik honderd dagen per jaar langs de vloedlijn niet mag lopen, terwijl er helemaal niemand is. Het gaat natuurlijk ja, altijd de... eigenlijk omdat de toeristen en de strandpachters last hebben van honden op drukke dagen. Maar die Alleen zijn leg niet dat er... maar eens... Nee, maar... We gedogen niet, van alles in Nederland. Dan kan je je afvragen in hoeverre je niet op een regenachtige dag met het gezonde boerenverstand niet op deze manier zo agressief mensen zou moeten bekeuren met een loslopende hond. Daar ging het even om, uh, he, de als, bejegening. Als het, als het, ja, maar je uh, krijgt, daar, wat mij betreft, de kernvraag. Wat is er nou zo erg aan een periode in het jaar, in een seizoenplaats, een toeristenplaats, om een gebied te hebben wat verboden is voor honden? Wat is er nou erg aan? Niets. Edoch, nu gaan we verder. Een gebied wat verboden is voor honden dat wil zeggen van de zuid naar de noord, niets ja. ertussenin ja. dat betekent dat al die toeristen die bij Center Park zijn, en Center Park heeft circa 1500 ja. honden op jaarbasis ik heb de hotels nog niet gevraagd wat gaan die doen? Die gaan met een kinderwagen, met twee kleine kindertjes, gaan ze lopen tot het naaktstrand, omdat de hond nog aan het strand mee mag. Dan zoek je een alternatief voor je hond om hem uit te laten. Waarom moet hij op het strand per se? We hebben hij duinen hoeft... om ons heen, waar hele vrije stukken zijn, waar je heerlijk kan Toch is dat niet kan. helemaal waar, want als u goed kijkt naar wat er toegestaan is op in de duinen... Dan is daar ook nog een heel lijn te lopen. Want alle, nee. Okay, alle is, daar, is, daar een, is er een duin Dat weet ik niet dan. Maar. Je aangeleind in Oké. Nee, dat is dus ook niet helemaal waar. Maar dat tijdens het jachtseizoen. Ja. Nee, maar het punt is. Al, nou, al die mensen die aan de boulevard wonen. Hè, al die oudere mensen daar in die flats. Die zouden dan om hun hondje los te kunnen laten lopen. Omdat ze zelf in de stok of een rollator lopen. Zouden ze tot aan de tweede spoorbomen moeten lopen. Ja. Voordat ze hun hondje dus los mogen laten. Dus van hun hond hebben. Ah ja, maar dan... Nee, maar dat vind ik heel goed. Maar nu alstublieft, misschien een hele andere. Want het gaat allemaal om omgangsvormen, om opruimen. Ja. Kunt Precies. u mij vertellen waarom zelfs de politie in een 30 kilometer straat bij mij voor de deur gewoon 60 rijdt? Kunt u mij vertellen waarom daar in ja, al die... Nee, nee, dat, nee, oh, dat oh, ja, dan, staat ook... Dat, nee, dat ben ik met je eens, maar dat dwalen we af. Want nee, we, we gaan we het ook niet. over doodrijden van mensen hebben, omdat de nee, nee. autorijers uh, gedronken ik, uh, hebben. En dat mag ook niet. We gingen het over honden hebben en nee. al die andere zaken. Dat is van... Maar ja, nee, maar die, nee, nee, maar die algemene plaatselijke verordening, ja. dat is een stuk waarmee de gemeente een handvat heeft om een leefbare stad te creëren. Voor is iedereen, correct. voor alles. Daarom is het ding ook zo dik. Ja. Wat me wel verbazend, en dat wil ik heel even kwijt, er staat ook gevaarlijke honden ja. moeten aan een lijn van 1,50 meter. 50. Heb je wel eens een hond aan een, een lijn van 1,50 meter gezien? Een beetje kort Beetje, beetje lang? Kort. Een beetje lang? voor dat is nee, een waarlijk, hond, gevaarlijk. 1 oh. meter, dit is, is één meter. Dat is één ik, ik, Nee. Ben ik, ben ik helemaal met je eens een gevaarlijk ja. hond hebben? Heb, Wat fantastisch, niet een dat meen, u dat dan, een fantastisch dat u dat dan niet maar waar? Vindt. Nee, maar waar... Nou, je moet sowieso geen enge hond hebben, maar dat is een andere <laughs> Maar enge hond? Nee. Maar ik stel die vraag en een beetje spits. Omdat er zijn natuurlijk altijd compromissen te vinden. We hebben een heel stuk strand waar je wel zou kunnen. En dan weet ik, ja, dat voor iemand die aan de Vagalenstraat woont, die helemaal naar Zuid moet lopen om daar een stuk vrij strand te vinden. En daar niet vrij kan parkeren. Dus als ouderen kun je er ook niet met je auto komen. Want dan moet je van je AOW leven en dan moet je mensen zeggen mij ook van ga naar Panassia, maar ga naar Panassia. Ik kan toch niet dagelijks naar Panassia gaan. Mijn auto Laten we nou even dit soort dingen want dat zijn namelijk grondverschijnselen die u steeds hey, opnemen ja. Laten we nou eens hebben over het stuk wat jullie gaan produceren. Nee. Hoe gaan jullie daar proberen een compromis mee te vinden met de gemeente? Zonder dat we weer uitweiden over parkeren en, uh, en lopen. Nee, maar het vervelende is dat het... Het is, een is natuurlijk wel de essentie van het ik... stuk. Het is een onderdeel van de APV. En de APV heeft een doel om een prettige leefomgeving te stellen. En ieder op zijn eigen gebied probeert de inbreng te krijgen. Wat is hiermee gebeurd? We hebben de juridische vraagtekens geformuleerd. Dit stuk is aan de griffie gegaan met het verzoek het aan de raadsleden toe te zenden. En dan zal er ergens een stuk moeten komen wat, zullen we zeggen, um, ook handhaafbaar is. Mm -hmm. En ik heb ja. al geroepen in een van de bijeenkomsten, ja. als het helemaal niet gaat lukken, dan moeten we misschien een aparte rekening openen bij de ABN, geïrmarkt voor hondenbelasting. En eens even onze hondenbelasting parkeren, want dat is ook een ton per jaar. Ja, dat zou je kunnen doen. Um, hoe? Heeft de gemeente hierop gereageerd? Nog niet, nog niet. want um, dit is, dit is de, we hebben die twee inspraakdagen gehad, ja. um, een ambtenaar heeft een voorstel gedaan, dat voorstel heeft wat vraagtekens, dat is hierin bekommentarieerd, mm -hmm. het zijn een heleboel pagina's, het zijn ja. zes pagina's, dus er is erg diep op ingegaan om het ook werkelijk uiteen te zetten. Wanneer, uh, eerste vraag, komt er nog een bijeenkomst uh, voor jullie hondenbezitters? Nee, het komt nu inderdaad. Ja, dus het het uh, aanstaande ja. dinsdagavond en iedereen die uh, die dit belangrijk vindt. Het uh, maakt niet uit, maar als je enigszins geïnteresseerd bent in dit onderwerp, ja. dan is het wel handig om dinsdagavond om acht uur stipt aanwezig te zijn. In dit geval in het raadshuis, niet in het LDC. Ja. Het schijnt ook beperkt ruimte te zijn. Dus uh, als je te laat komt... De ruimte is niet zo groot. Nee, in, dus, in de, dus, de hal, komt uh, ook de speaker te hangen, dus je kan okay, rustig komen. Ja. Even dus een vraag, vraag ik ben voor je afsluit. Uh, hebben jullie een beetje gepolst hoe het in de raad ligt? Hebben jullie een beetje inventarisatie Bevolg. Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik denk dat we dat gewoon... heel, Nee, want waarom moet je polsen? Je moet gewoon bedenken van dit is de tekst. Dit zijn de voor's en tegen's. Ja, maar... ja polsen is... Je wil iets bereiken. Ja, je wil iets bereiken. Nee, maar er is natuurlijk dat loslopen op die tijden... ...buiten, het, buiten de, de, de strandmomenten... Ja. ...is natuurlijk al eigenlijk al toegestaan. Dat, dat, is al, ja. dat staat al in het ontwerp. Dus, okay. dus de, de, laten we zeggen... ...dat is natuurlijk het, het, het, het grootste punt geweest. Waarom? Omdat je zegt... Van ik laat mijn hond niet uit op het strand. Ik recreëer met mijn hond op het strand. Ik wil ja. dat balletje kunnen gooien. Ik wil met beest kunnen zwemmen. Ja. Ja. Bij een hond die niet kan rennen. Wordt veel eerder een gevaarlijke hond. Dan een hond die zijn energie wel kwijt kan. Ja, dat is, dat is zo. Ja. Bij Onze enkerman die, uh, die wijst al van waar. Of, of waar, ja, waar dat is op. Dat is een onderwerp waar je heel veel uh, aan kan. Uh, kan Oftewel. Dat kan, het kan je trouwens aan de hele APV. Moet ik, uh, ik toegeven. <laughs> Maar uh, gezien de tijd moeten we afsluiten. Uh, ik ben zeer benieuwd wat uh, er dinsdag gaat gebeuren. Iedereen is van harte is welkom. welkom. Raadhuis, 8 uur. 8 uur. Aanstaan, en kijk vooral even op de raadstukken, want uh, bij de APV is dit stuk nu op de site. En van En de van raadstukken staan gewoon op de gemeente. De website. Oké, okay. okay, ja. bedankt uh, voor jullie. Sophie, kom voor jou ja, bedankt. Ja, jullie bedankt voor de gelegenheid. Bedankt. Bedankt. Bedankt. Goed, een heleboel honden, maar ook 15 miljoen mensen. <laughs> Meningen, het land van nuchterheid Met z'n allen op het strand Beschuit bij het ontbijt 15 miljoen mensen, Fluitsma en Fantein. Aangeschoven is iemand, Ben, ik ken hem niet en ik weet niet wat hij hier komt doen. Heb jij niet, idee? Ik heb geen flauw idee wie het is. een heel bekend verschijnsel, dat wij dat niet weten. Nee, ja. Maar toevallig is het de Ron van de Vee Laudel en ja, En daar zouden we nu even bekend maken. De meest creatieve ondernemer van de gemeente Zandvoort. Afgelopen donderdag gekozen. En ik was gisteravond nog even bij hem, ik zei, je komt er wel op tijd. Hè? Hij zegt nou, als ik mijn bed uit kan kopen, want ik ga er pas om vijf uur in. Welkom Ron Brouwer. Ja, het is vrij vroeg voor mij. Goedemorgen. Hoe was dat nou afgelopen donderdag de hele avond? Uh... Tot het moment. Daarna gaan we het over het moment hebben. Nou, sommige dingen waren wel interessant en sommige dingen ja, is al vrij bekend allemaal. Uh, maar uh, ja, op het moment dat op een gegeven moment die prijs erheen komt, ja, ik had het eigenlijk helemaal niet zo verwacht, want er waren twintig ondernemers uh, genomineerd. Ja, genomineerd en dan denk je dat het zal wel en ik was al een keer tweede geworden, dus ik denk nou, dat, uh, dat zit, wel zit wel goed in. Goed. in. Maar dan andere en dan je, Ja, en dan word je dan naar voren geroepen en dat is wel uh, verrassend en wel leuk. Uh, ik, kreeg, ik kreeg het door toen ik de motivatie hoorde. Ja. Toen dacht ik: van nou, dat kan alleen maar uh, Ron Brouwer zijn. Want het stond er gewoon duidelijk in over het organiseren van een aantal evenementen. Wat je ook met een aantal mensen samen doet. Ja, dat doe ik niet alleen natuurlijk. Dat, nee, ja. dat kan ook niet hè. Mag ik daar wat. Uh, Gaat er wat vragen? <laughs> ja, die motivatie die er was. Werden daar evenementen genoemd uh, die jij waar jij deel aan mm -hmm. neemt? Kun je er een paar noemen? Natuurlijk ja, kan ik er een paar noemen. Dat we weten wie jij bent. Uh, niet iedereen komt altijd in café. Nee, dat begrijp ik. Maar, uh, dat is nou, de... maar waar. <laughs> we hebben uh, samen met een, met een groep, uh, hoor ik ondernemers, zijn we weer uh, begonnen met de muziekfestival te organiseren van de zomer. Uh, op grote, uh, grote schaal, zeg maar, dus met vijf podia's. Daar zijn we heel druk mee bezig geweest deze zomer. Het heeft niet meegezeten qua weer, natuurlijk. Maar uh, ja, dat uh, mag de pret niet drukken, we gaan er gewoon mee door. Uh, maar ja, dat is wel een beetje jammer dat het zo gegaan is. Maar het, is wel, het stond er wel allemaal. Het was wel al positief. Ja. En iedereen heeft er ook positief op gereageerd. Uh, aankomende zondag rond je dorp, dat organiseer ik dat ook. Dat komt ook bij jullie vandaan? Ja, dat organiseer ik dan uh, wel één een bij eentje eigenlijk, maar met, met verschillende cafés. Maar ik, ik zet het dan op, zeg maar. Ja. Ik vraag aan de cafés wie er mee willen doen. En ik uh, zorg voor de t-shirts, want iedereen krijgt een t-shirt aan, een ja. uh, stempelkaart en dat soort dingen. Ja. Uh, en bij elk café moeten ze dan uh, een leuke opdracht doen, dus dan, uh, ja, dan moet ik ook een beetje inventariseren wat voor opdrachten er gedaan worden, dat je niet allemaal dezelfde opdrachten krijgt. En dat ding advertenties uh, plaatsen en, uh. ja wat doen we nog meer uh, we hebben, uh, ik, ho ik hoorde wel eens de, de, de gulpendag uh, we gaan met een hele groep vaste gasten gaan we met een bus naar gulpen voor uh, drie dagen en dat is dan met de bierfeesten dat is uh, net geweest en het is geweldig uh, festijn. en uh, ja de, de mensen praten er het hele jaar door over en die, die zien er weer naar uit om er naartoe te gaan dus uh, oh, wat hebben we nog meer uh, dikke pret dunne poepshow <lacht> Dat Dan moeten de mensen moeten... De... We hebben het net over de honden gehad. Wat is dat <laughs> Dat is een avond waarin een groep mensen, dat zijn teams van vijf personen, die moeten allerlei opdrachten doen en zingen, uh, quiz en dat soort dingen. Dus het is erg erg uh, vermakelijk. Uh... Dat was ook een beetje de motivatie hè, dat er in, in, uh, in Laulenhoud gewoon heel veel gebeurt. Bijvoorbeeld ja. met voetballen kan je een knipkaart kopen en lid worden voor een paar dagen. Dat, dat is ook een beetje ja. het geheel. Dat... Erkenning en herkenning ja. heb ik een paar keer gehoord en dat, uh, dat was eigenlijk de, de, de hoofdzaak van de motivatie. Rondje Zondvoort heb ik toch een kritische vraag over? Ja, natuurlijk. De Halterstraat wordt niet afgesloten. Nee, dat is erg, erg pijnlijk voor mij vind ik. Uh, ik heb hier voor november moest ik het opgeven wanneer het Rondje Dorp uh, ging gebeuren. Ja. Vanwege politie inzet en uh, straatafsluiting en dat soort dingen. En uh, ik kreeg van de week te horen dat de straat niet afgesloten wordt, omdat het college vond dat niet nodig. Dus... Maar ja, we hebben vorig jaar gezien dat het wel nodig was. Ik vond van wel, ja, qua veiligheid en, uh, het was toen ook uh, vrij mooi weer Vindelijk natuurlijk. Mooi weer. Uh, hoop toeristen op straat, uh, we hebben 200 deelnemers nu weer. Dus ja, die, die, die, die lopen van, uh, van café naar café en die, die steekt ook uh, met een hele groep de straat over. En, uh, af, af, en af, je af en toe ziet hoe hard de auto's rijden in de Altersstraat, dat vind ik ook gewoon te belachelijk voor woorden. Daar wordt ook eigenlijk weinig over gepraat, maar dat is gewoon belachelijk. Er, er zijn overal nou 30 kilometer zones, maar in de de in de en dan, dan denk ik bij mezelf. Uh... Gaat niet goed. Nee, dat gaat helemaal niet goed. Maar ja, een aantal uh, activiteiten, en zeker in de Haldenstraat, gebeurt op de stoep. En er staan gewoon twintig man omheen, half op de straat. Ja, nou, dat hangt er een beetje vanaf uh, wat de opdrachten zijn en zo. En en als de straat afgesloten wordt, gaan ze ook meer de straat op natuurlijk. En als de straat open blijft, ja dan wordt het toch meer uh, op de stoep. Uh, maar ja, er zijn ook nog gewoon uh, toeristen en wandelaars ja. en die moeten ook die stoep over. Maar die komen ook niet. Ja, die, gaan, die vinden het leuk. Het is vermakelijk natuurlijk om te zien. Ja. Maar die moeten wel uh, er voorbij. Dus die gaan wel over de weg. Uh, gaan uh, vervolgens in weg zeg maar. Dus uh, ja, het is, het is heel jammer dat het niet afgesloten wordt. Maar goed. Uh, maar als het nou zo heel erg druk wordt? Nou, ik, uh, ik heb van de politie begrepen van, uh, nou als het echt uh, moeilijk wordt, dan uh, heb ik een telefoonnummer dat ik niet kan bellen. En dan, en dan wordt het alsnog afgesloten. ik denk bij mezelf, als je dat van tevoren kan regelen op je gemakkie. En dan moet het allemaal gestrest worden en weet ik het allemaal. Ja ik vind het allemaal zo. Het is van 12 tot 6 wordt moet die afgesloten worden dan vind ik. Nu half hem dicht. Ja, inderdaad. Goed, um, wat ga je nou nog doen om uh, je bent natuurlijk een creatieve ondernemer van zo? Ga je daar nou wat mee doen? Want er is op die avond ook gezegd door een spreker, denk vanavond, vanavond eens na over wat je morgen wil veranderen. Ja, dat is een hele goede. Ja, dat is een hele goeie. <laughs> ik, ik, zag, ik, ik zag ook heel ik, veel ondernemers nadenken. Ja, nou, daar ga je ook over nadenken. Maar dat, dat, dat was ook een heel, heel, heel ja, iets om over na te denken. Dat, dat was ook het interessante van die avond, er worden dingen naar je toe geslingerd, waar je over na gaat denken. Dat, uh... ja, maar wat, dat is dan heel breed veranderen. Ja. Bedoel je ermee het programma zoals je het nu hebt, bedoel je mee in het algemeen in Zandvoort? Uh... Nou het gaat, uh, het, het, het belangrijkste denk ik is, en dat is die avond ook gezegd, uh, samenwerking ja. en in uh, Zandvoort neerzetten op de kaart, maar dat moet je samen doen. Ja. Ja. Want, alleen kan dat niet en uh, je kan wel in je eentje gaan zitten schreeuwen en doen, maar dat helpt helemaal niks. Je moet het gezamenlijk doen. En de proberen we met dit soort dingen, zoals een rondje dorp, en die muziekfestivals, proberen we dat samen ja. te de pakken. Het was in het verleden ook wel een beetje de klacht, en dan praat ik misschien over tien jaar geleden of zo, dat het altijd dezelfde ondernemers waren die de kaart trokken en een, een rest deed mee, maar profiteerde er wel van? Uh, ja, dat klopt. Maar... En daar streven jullie naar om dat toch wat massaler te doen. Dat maken. proberen we natuurlijk als een groep uh, naar buiten te brengen. Het waren toen vijf ondernemers en het zijn er nu 21. Dus dan ga je al dat veel breder. Uh, ja. Ook uh, het financieel plaatje natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, je deelt het nou met z'n 21. En, uh, ja, de ja. ander zit je er een beetje met z'n vijven. Uh, zeker met zo'n seizoen als nu uh, die, die we gehad hebben. Ja. Het heeft heel veel geld gekost. Ja. en uh, ja, uh, dat, uh, dat is ook wel erg jammer dat het... Ja de eerste keer gebeurt, nou, nou dat we het met z'n 21 gaan doen, want ja. als je één jaar een succes hebt, dan heb want je nu, ja, je krijgt nu toch ook ondernemers zeggen, ja, ik weet niet of ik volgend jaar meedoe, want het heeft al geld gekost. En, uh, alleen dat is logisch, en daar moet je ook over nadenken, maar het is wel jammer, want als je nou eerst een jaar gaat en wat het wel goed gegaan is, ja. en het tweede jaar gaat wat minder, dan, dan weten ze ook hoe het kan als het goed gaat. Ja, nou, eigenlijk zou je dat oordeel moeten geven na drie of vijf jaar. Precies. Dus, hoe ja. is het gemiddeld geweest? Ja, maar dat is toch moeilijk, want ja... Uh, dat, dat moet je die ondernemer, maar wij zien de ja, en, en Ja, en de, de ondernemers zelf hij heeft ook een rot seizoen gehad natuurlijk, ja, laten we eerlijk wijzen, ja. dus uh, daar komt er ook nog een keertje bij. Maar uh, gaat het lukken volgend jaar? Die. Uh, die... Uh... Ga je daar een wijziging ik, ik, in brengen? Er zijn heel heftige discussies na ja. natuurlijk hoe het neergezet wordt. Ik, ik, vind, ik vind persoonlijk, als jij over mij persoonlijk praat, vind ik dat we het op dezelfde manier moeten doen. Weer met vijf. Uh, ja, maar er gaan uit. natuurlijk ook uh, ja, uh, mensen die zeggen ja, we, we zetten maar één groot podium neer. En, uh, maar ik vind juist de gezelligheid door het hele dorp, door de vind ik leuk. Ja. Dan, dan breng je Reuring, want uh, dat is in die avond ook gezegd donderdag, het moet een bruisend zandwoord worden. En dat is dat het vaak ook. Nee, vind ik niet. Dan moet je, en, en zo bereik je ook veel meer ondernemers. Ja, ja. ja. ja. Nou, Dat ben ik mee eens. Ja. Een, een, een bruisend standvoort betekent dat je vanaf zeg maar het kerkplein door het plein rondloopt en overal leuke dingen ziet. Als je als toerist uh, in Centerpark zit en je komt uh, aanlopen, dorp in en uh, je ziet, nou hier is gezelligheid, hier loopt nog meer gezelligheid. Het hele dorp die, uh, die staat te feesten. Ja. ja, dan heb je toch een heel andere indruk dan uh, dat, dat je op één plein één podium neerzet. Maar, maar ja, maar de, we moeten er wel over discussiëren, want er zijn genoeg ondernemers die vinden dat één podium genoeg is natuurlijk. Ja. Nou, ja, kijk, de, de... Er zit natuurlijk ook een financieel plaatje aan ja. en vijf podia is natuurlijk, nou, ik vijf keer zo duur, maar toch wel duurder ja. als één Nou, dat is, dat één of vijf. Maar dat kennis. is ook die discussie die we ja, moeten voeren natuurlijk. natuurlijk. Dat, uh... Maar heb je, uh, heb je het idee dat de ondernemers die je nu uh, in je pool hebt zitten nog wel uh, willing zijn volgend jaar? Of heb je al echt iets van nou? Ja. Nou er zullen dus een aantal zijn die afvallen denk ik. Maar misschien kan er ook niet bij. Maar misschien kunnen ze toch uh, ja, uh, benaderen om toch weer mee te doen, want ja, het is toch wel belangrijk voor zo'n uh, antwoord vind ik. Nou, dat... Dat is ook een beetje wat, wat er dus donderdag gezegd werd. Dat ja. is heel belangrijk voor Zandvoort. En hoef je niet uh, in Zandvoort gebeuren te gebruiken. Ja. Of de kreet die daar uh, gelanceerd werd. Ja. Zin in Zandvoort vind ik ook mooi genoeg. Er werd ook nog wel, uh, de, de laatste. Er werd ook gezegd, je merk is het gevoel. Ja. Is dat ook bij Laura Hardy zo? Ik denk het wel, ja. Ik denk de mensen die bij Laura Hardy komen, die hebben daar een uh, apart gevoel bij. Uh, het is een beetje een familiegevoel, denk ja. ik. Uh, en dat is wel, uh, wel leuk voor de mensen die komen, denk ik. Ja, voor en de mensen die binnenkomen ook, die, die uh, worden niet aangestaan van, uh, nee. uh, wat komt u doen? Die, die worden gewoon ja. erbij uh, getrokken, Moet de toeristen de club ook. Op. Ja, dat gevoel heb ik wel. Ja. Het ja. Het idee dat, je, dat, dat is ook echt gebeurd, maar dat praat ik over, over ja. heel veel jaren geleden. Dat een, een, een buitensvoort in een bepaald café in Zandvoort gewoon niet bediend werd. Dat is een vreugde. Zo... Dat is een vreugde. Dat is een hele vreugde. Dat was een tijdje voetbalwedstrijd ook. Maar goed. Dat is wel erg gastvrij. Ja. En ik zal het ook nooit vergeten, want ik zat er heel dicht in de buurt. Maar je hebt heel, heel lang geleden hoor. Ron, hartelijk bedankt voor de komst. En gefeliciteerd nog. Ja, dankjewel. Heel veel plezier met het komende jaar. En je mag de titel gebruiken. Ik heb het bij de kaashoek op het raam ziet staan. Ik ben benieuwd hoe jij dat gaat ja, ik, ik, ik Ik had het eigenlijk niet verwacht natuurlijk, dus ik moet er nog even over nadenken. Wat ik, mij ga doen. Uh, maar ik ga eerst naar de Capri, ik ga eerst naar Ploni, want dat is erg nodig. Okay. Ron, bedankt voor je kom. Bedankt voor je kom. Dankjewel. Okay. We gaan een beetje cultuur ook nog in dit programma, want we willen, ja. willen toch naar een wat hoger plan uh, Ik ben benieuwd. Brengt. Ja, charles naar voren, mes -de. Prima. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit.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 D accord perdu, d accord perdu, j'ai couru, couru, couru, assoiffé, assoiffé, obstiné, op. vers l'horizon, l'horizon, l'illusion vers l'abstrait, l'abstrait, en sacrifiant, l'Occident, si je m'en accuse à présent, mes amis. Mes amis c'était tout en partage tout, Mes amours faisaient très bien l'amour oh, ouais. Mes emmerdes étaient ceux de notre âge Où l'argent c'est dommage et peuronnait nos jours Pour être fier fier, fier, fier, fier, je suis fier, fier Entre nous, entre nous, je l'avoue J'ai fait ma vie, mes idées, mais il y a un mai. Je donnerai Pour retrouver je l'aime mes amis, mes amours, mes emmerdes, mes relations, ah, mes relations sont vraiment au placées, très placées très Décorées, très décorés, influents, très influents, me donnant, très boudonnant, des gens bien, très très bien, ils sont trop sérieux, sérieux, trop sérieux, mais près de tout.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 Charles Aznavour, Mesmerende. Is die mobiel ik, genoeg, die Charles Aznavour? Die is nog heel mobiel, ja, ja. Hij treedt nog steeds op. Want we gaan A het over de mobiliteitsdag hebben. Ja, dat denk ik meteen aan reizen met rolstoelen en dergelijke. Aangeschoven is Peter van Steen. Maar eigenlijk uh, moet ik hem twee niet interviewen, want jij hebt er ook mee te maken. Ja, dan ga, je ik rustig, ga je rustig achterover zitten, dan hoor <laughs> ik het wel. <al. laughs> nee, nee, nee, dan moet je praten. <laughs> maar uh, Peter, wat, wat gaat er gebeuren mee op die uh, mobiliteitsdag? Nou dat, uh, dat racen dat klopt, want we gaan inderdaad racen op het circuit van Zandvoort. Uh, niet op het parcours van uh, het circuit, want dat is net even te lang. Dan zijn we toch bang dat we een aantal mensen kwijt gaan raken onderweg. kilometer, ja. Uh, we doen het nu voor het derde jaar. We zijn in 2007 begonnen en in 2009 hebben we de tweede race gehad en nu 2011 de derde. Dus om het jaar uh, houden we dit evenement in. En dat doen we eigenlijk in, het, uh, in de buik, uh, buik van, het, uh, van het circuit, de Heineken paddock, ja. zoals dat dan heet, en daar zetten we een parcours uit. We bouwen een klein uh, VIP-dorpje en daar uh, yes. gaan de mensen die uh, een beperking hebben en gebruik maken van een uh, vervoermiddel als een rolstoel of een scootmobiel het uh, tegen elkaar opnemen. Ja. Dat, dat klinkt leuk. Waarom doen, je het? doen jullie dat? Hebben jullie een, een oogmerk? Ja. Nou, maar eigen... Een leuke dag voor... Ja, precies. De, nou ja, het belangrijkste is in dit soort dingen is dat het vanuit die, die mensen zelf komt. Die mensen hebben zelf op een gegeven moment, uh, destijds uh, bij het pluspunt. Is antwoord aangegeven, BEP. Ja. Van joh, wat zou het nou leuk zijn als we dit uh, kunnen doen? Nou, toen hebben we dus de, ja, de uitdaging aangenomen. En we zaten met uh, nu Unicum en Pluspunt toch al uh, samen te denken over wat samenwerking. En toen hebben we het in 2007 samen opgepakt. Okay. Uiteindelijk is daar uh, veel meer uit uh, terechtgekomen. Ja, want ook uh, uh, niet gehandicapte uh, racen daar. Uh... Ja, we hebben, we hebben inderdaad een aantal uh, bekende zandvoorters. Bobo's en andere soorten bekende zandvoort is uitgenodigd om ook mee te doen. Ja. Om gewoon eens te ervaren hoe het is om in zo'n vervoermiddel te zitten. Ja. En dat is goed voor allerlei redenen natuurlijk. Ja. Welke prominente redenen mee? Ik zag Erik Wijers voorbij komen in, in een ja. mail. Klopt inderdaad. We hebben natuurlijk onze dorpsoproeper, de nieuwe. En we hebben, en we hebben de oude. Die hebben we ook nog. Klaas ook Klaas nog. Die, die, die is met pensioen, maar voor deze dag maakt hij een uitzondering. Dus misschien krijgen we nog wel een battle tussen de dorp, dorpsroepers. Ja, de finale is De tijd Ja, ja, ja. Nou, ja, Maar goed, de Klaas die, die is uh, ook al twee, jaar, twee keer meegedaan mee met BIN en ja, dat, dat was zo geweldig uh, spannend, we hebben zelfs gelachen ook die, die dagen we hebben, heel, we hebben heel veel gelachen en uh, wat, wat ik dan beleef met die mensen is dat ze fanatiek zijn ja. We hebben zelfs een keer het parcours moeten aanpassen omdat we op een gegeven moment een school een mobiel op twee wielen door de bocht ja, zijn dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd, ja. En, en mensen die echt levensgevaarlijke uh, capriolen uithalen op het, op, op, het, op het parcours, om elkaar in te halen, afsnijden, uh, zelfs verwensingen werden over en weer uh, geuit. En dat, uh, ja, dat hoort er allemaal bij. die bijzonder van het team. Ja, dat verwacht je niet. En het leuke is dan ook uh, na afloop dat mensen dan echt zoiets hebben van, hè, lekker, ik mag weer eens een keer de competitie aangaan. Want dat blijkt dus inderdaad een grote behoefte te zijn. Mensen die, die om wat voor redenen ook gehandicapt raken, ja, die doen niet meer mee op dat punt. Je, je kunt niet meer sporten, uh, vaak door ingeven door je beperking. En dan is het niks moois om weer eens je, je te meten met anderen. Uh, dat, dat kon je ook duidelijk zien. Uh, ik, ik, is het dit jaar ook weer gewoon een. een, een... ...een verdeling in rolstoelrees... Ja. ...koetmobielen... Want ja. ja. die rolstoelrijd, ...daar moest iemand mee om, om mee te rennen. Ja, we hebben de gekste dingen gezien natuurlijk... ...al in het ja. verleden. Uh, mensen met kindbesturing... Ja, je kunt je voorstellen dat dat allemaal wat uh, moeizamer gaat. Mensen die met handbewogen rolstoelen... Nou, dat, dat, ...dat gaat ook even duren. Sommige mensen hebben... Uh, ja, extra medicatie uh, aangevraagd bij de arts om uh, scherp te zijn, ja. want er is geen dopencontrole. Uh, dat is een van de weinige competities waar we. Gaan invoeren, ja, misschien uh, moeten we het daar eens uh, over hebben. Dan moet je toch He? weer een extra tint hebben voor het plasje. Ja, uh, ja. die Heineken Pet is groot. Groen. Ja, die is heel groot. Dus dat, dat schept nog mogelijk. Even. Maar nee. ga je dat, ga je dat uh, verdelen in die categorieën? Ja, we hebben sowieso. Iedere deelnemer uh, die, uh, die gaat uh, in ieder geval de hindernisrace rijden, daar beginnen we mee. En daar komt sowieso een klassement uit. En ook een prijsuitreiking uiteraard. En daarna gaan we mensen tegen elkaar laten racen op basis van de eerdere prestatie. Zodat je niet een hele goede tegen een hele langzame gaat krijgen. Want daar is het natuurlijk niet zoveel aan. Maar we hebben wel twee races. Een rolstoelrace. Een echte rolstoelreis ja. ja. en een scootmobiel want dat scheelt uh, ja, toch gauw 5 km per uur. Ja, dat goed. Een rolstoel gaat ongeveer 10 km per uur en een scootmobiel soms wel tot 18, 19 km. Ja, en, en de opgevoerde scootmobielen natuurlijk. Ja, die hebben we ook. Die hebben we ook. Hebben we ook. Ik, ik heb één deelnemer die, die is speciaal is uh, terug geweest naar de fabriek om een, uh, een, een, een kastje erin te laten monteren. Ja, dit is zover gaat het, hè? Ja, ja, ja. ja het gaat ja, heel ver. Hoef. Je hoeft niet het circuit hoor. kijk maar naar het Kerkplein hoe er overheen gescheurd ja. Ja. Uh, we uh, hebben het net gehad over uh, dat we deze scheezen door de Haltestraat. Nou ja, er zijn er een paar op een scootmobiel die ook levensgevaarlijk daar ja, rijden. Ja, ja, ja. Um, de hindernisrace is nieuw. Wat? Nou, die hebben we wel al eerder gedaan hoor. Maar dat is meer... Uh, we gaan niet hele gekke dingen doen. We gaan Wat? geen uh, glijbanen maken en uh, verhoging. Want dat is toch wel levensgevaarlijk. Ja. En, en maar wel, netjes... wel... Ja, dat moet gewoon netjes gedaan. De mensen moeten een aantal uh, dingen doen. Ze moeten achteruit inparkeren. Ja, dus het is ook behendigheid en uh, coördinatie wordt ja. er getest. En uh, slalommen, nou ja, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Ja. Het is dus een zeer interessante dag. Niet alleen voor mensen met, uh, met een beperking. Het is gewoon erg leuk om, om daar te komen. Ja. Uh, 21 uh, september. Ja, aanstaande woensdag. Aanstaande woensdag. Het evenement begint om half twee. Dat is nieuw. Want we wilden uh, het uh, echt samenballen in gewoon een knolmiddag. Ja. Omdat het ook wat ze zagen voor onze deelnemers toch wel een hele lange dag was. Het heet nog steeds dag. Maar we, we, we gooien het echt in de middag. In de middag. Ik moet uh, erbij zeggen dat we heel veel hulp hebben. Heel veel sponsoring. Raad. De Rabobank heeft zwaar gesponsord. Alle wijzen krijgen een petje en een bidon van de Rabobank, van de Rabobank Ploegen. Dus het is een professioneel spul. Uh, MSD, de grote pillenfabriek in Harlem. Uh, in die uh, komen met 20 man vrijwilligers ons uh, ondersteunen. Het is hun bedrijfsdag, hè? Het is hun bedrijfsdag. Ja, een soort ja. dat ze doen, uh, Dat ze uh, dat is een Amerikaans bedrijf van oorsprong en ja. die zijn heel erg uh, op uh, dat soort uh, dingen. En die, uh, die, die, die, die zoeken dus uh, evenementen om te ondersteunen, ja. maatschappelijke betrokkenheid. Nou, dat is niet... En uh, ze hebben dan nooit zoveel inschrijvingen gehad als op dit evenement. Ja. Nou, aan de ene kant dus dat leeft. Uh, stoppen ze er geld in, kant, moet het personeel ook die kant op? Juist. Het personeel moet gewoon ervaren ja. wat het is om, uh, nou ja, andere kant uh, van de maatschappij te steken. Maar betekent dat ook dat er ook niet zandvoorts daar uh, mee rijden? Nou, nagenoeg niet. Het is echt een uh, zandvoortsevenement. We hebben ooit wel eens gedacht om het landelijk uh, te gooien, maar ja, dat, dat, dat vraagt veel meer voorbereiding. Ja. Hè? We, we doen dit allemaal uh, erbij. Ik ben dan namens de Unicum uh, in, dit, uh, in dit verhaal en ik doe het samen met uh, Nathalie Lindeboom van ja van uh, het pluspunt ook en zandvoort. de ambo ook zandvoort ook zandvoort inderdaad en ambo, ja, de, mee. de ambo is dit jaar voor het eerst uh, betrokken en die hebben al hun uh, 900 leden aangeschreven dus ik, ik verwacht toch ook wel een hoop publiek. Nou, dat, dat zou ik bijzonder leuk vinden. Want het eerste jaar was het publiek was matig. Maar ja. alle dagen waren gewoon bloedgezellig en bloedleuk om, ja. om bij te zijn. Het was gelukkig altijd mooi weer. Ja, dat is afwachten dat in Nederland. Goed, dat is het ja. trouwens ook. Ik ga er vanuit. Verwacht. Maar ja. het, het is gewoon ook ja. leuk om te zien. Ja, het is een fantastisch schouwspel. Ja, kom, kom je maar een uurtje. Voor het is verrassend, omdat je, weet je, wat je al zegt, je verwacht niet dat mensen zo fanatiek zijn. Ja, ja. Peter, nog even terugstappend, op. Ja. je zei je zijn begin van dit gesprek. We hebben een soort VIP-dorp en dergelijke. Ja. Uh, dat moet gesponsord worden. Nou, dat, dat wordt dus al aardig gesponsord. We, we, we proberen te werken met een, uh, ja, bijna budget neutraal. Ja. Uh, Bijvoorbeeld, de MSD neemt de lunches mee voor alle medewerkers op dat moment. Uh, we hebben op een unicum, we hebben een stichting vrienden van de unicum en die zorgen dan weer voor het vervoer van onze bewoners naar het circuit. Heen en terug, dus we hebben eigenlijk alles getackeld met, uh, met sponsoring op die manier ja. en, en dan begeleiding. Er kan een ongelukje gebeuren, mensen kunnen onwel worden. Ja. Nou ja, de Rode Kruis is aanwezig, de Zonnebloem is aanwezig, allemaal vrijwilligers, allemaal mensen die die dag uh, belangeloos. Med, mensen met een wat medische achtergrond. Nou, ja, best... we hebben natuurlijk vanuit New Unicum de nodige expertise ook op het uh, circuit. Okay. Ja. Misschien is er wel een race-dokter aanwezig. Ja, nou ja. ja. Uh, ja maar... zoiets. Nog even over het promodorp. Hè? Ja. Uh, komen even dingen uh, te staan zoals Art bijvoorbeeld bijvoorbeeld er bijvoorbeeld voor, ja? Ja, Art, jaar Heel Ja, Art Kef die is zo ontzettend druk uh, op dit moment uh, met zijn eigen racerij. En ik meen zelfs dat hij niet eens in, ne in Nederland is. En we hebben hem benaderd en hij zegt, ja ik had heel graag meegedaan, maar ik moet helaas dit jaar laten schieten. Want dat was inderdaad uh, twee jaar geleden een ja. groot succes, want hij heeft natuurlijk een enorm groot uh, assortiment, uh, ja rolmobielen. Maar er waren, er waren ook andere, uh, ja, we, hebben, we hebben alle in de kon je Ja, en, we hebben, er komen er nog een paar. Er komen er wel een aantal. Ik weet nog niet uit mijn hoofd uh, welke bedrijven dat zijn. Want dat stukje heeft, het, uh, okay. heeft mijn collega opgepakt. Ja, in, in ieder geval is er, uh, voor de mensen die komen kijken, is er genoeg aan informatie uh, in, in dat promo door Er is muziek? Ja, er is muziek. Uh, de Unicum komt met zijn eigen band. En uh, het RIBW komt met zijn eigen band. Want ook het RIBW doet dit jaar uh, voor het eerst mee. En het, is, uh, ja, het wordt een groot feest. Het wordt een heel groot feest. Uh, wij naderen uh, bijna 10.55. Ik wil het ook nog even over de Burendag hebben. Ja, de Burendag is nieuw. Tenminste, in ieder geval in Zandvoort Noord. Uh, we gaan op 24 september zaterdag de Burendag organiseren. Dat is echt voor de wijkbewoners van Zandvoort Noord. En dat doen we natuurlijk uh, in het gebouw van ook Zandvoort. En daar komt een... Uh, een hele eigenzinnige kunstenaar is en die, die gaat met mag dat nog niet nee dat is nog uh, dat is nog geheim okay. er komt iemand uh, uit Rotterdam dat kan ik wel vertellen en die gaat met de de buurtbewoners gaat ze buurtjutten en met die spullen die ze dan vinden ja. Gaan de zij de dingen maken nee. okay. Okay. Maar ja, Dat is heel bijzonder wel een idee voor Zandvoort Schoon natuurlijk ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is win-win Ja, win-win ja. Buurdag Zandvoort Noord Dat ja. is de start en misschien volgend jaar uh, Ook een, een dingetje in het centrum Ja, we willen kijken hoe we ook Zandvoort Natuurlijk nog meer uh, Ook in het centrum een plek kunnen ja. geven We hebben natuurlijk de grote verwerkersmarkt gehad uh, In, uh, wat was het, juni ja, het juli. Het En uh, dat was het is wel een aardig succes, omdat we het doen op Trana's Fleis ronden. En we willen natuurlijk meer dingen doen. En misschien kunnen we ook wel koppelingen gaan maken: mobiliteitsdag koppelen aan de Solex race, of misschien wel aan uh, de wielerronde die er weer komt. Ja. Zodat er wat meer publiek uh, ja, um, komt. Ben, wat ga jij daar doen? Nou, ja, wat ik, ga uh, jij uh, daar uh, doen? Moet je <laughs> er ook mee, ja, Ik bemoei me er niet mee, ik ben gevraagd. Om dat samen met Klaas Koper te presenteren. Maar ik heb zo ontzettend veel lol gehad als starter. Ja. Dat ik al met Peter ga afspreken dat ik het toch ook een beetje ga starten. Want nou je, je moet starten. Over fanatisme gesproken. Eén wiel lengte proberen is te stelen. Ja, ja oké. Okay. Ja, startlijn. Ja, startlijn. Ja. Ja, je moet, uh, moet echt streng zijn. Je moet je moet dus, streng zijn. dus echt de wedstrijdleiding is echt nodig. Dat ze nemen het. Uh... Ze nemen het bloedje. Ja. Dus, dus dat ga ik, uh, ga ik zeker doen. Ik zal goede afspraken maken met, uh, met Peter en Klaas. En het, het komt allemaal wel goed. Woensdag 21ste, ja. half 2, kom gezellig kijken. Ja. Uh, het is heel gezellig op het circuit en je steekt er ook nog wat van op. Een spektakel. Juist. Peter, bedankt voor je kom. Graag gedaan. Tot woensdag. Tot woensdag. Goed, we zijn al uh, aan het einde van het eerste uur. Ja. Ben, wat gaan we het tweede uur nog doen? Het tweede uur gaan we het over de Watertoren hebben. De Watertoren. En de Herbestemming. En de Herbestemming, ja. ja. En daarna komt de Mayo van der Linden, die is op het moment hartstikke bloeddruk in die kerk bezig bezig, ja, ja. de Uitstandse kerk, want de korendag is natuurlijk om tien uur begonnen en uh, zij is een van de organisatoren en ik was er gisteravond eventjes, zelfs gisteravond om half tien gingen ze nog een keer trainen voor hun eigen liederen, dus ook daar fanatisme ten top, maar ook de achterkant daarvan, uh, uh, de, de organisatie, de verzorging van de zangers, uh, alles moet geregeld zijn, dus ze waren echt heel druk. En we gaan er straks worden. En wij, uh, wij zien onze luisteraars terug zo meteen aan... Uh, twee duur. aan in uur twee In aan de andere kant van het nieuws. We sluiten nu af met de Electric Light Orchestra. Mr. Blue Sky.